Goedemorgen, ik ben Thomas en dit is het nieuws van NOS op 3. Webshops zijn superveel geld kwijt aan verdwenen pakketjes. Het gaat mis bij de bezorgers, maar volgens de webshops komt het ook voor dat klanten de boel aan het oplichten zijn. Ze zeggen bijvoorbeeld dat ze helemaal geen pakketje hebben ontvangen, terwijl dat wel zo is en dat is niet het enige. Of uh, er wordt eigenlijk nooit betaald, maar wel besteld met achteraf betalen. Of we, sturen iets, we zeggen dat we iets retour sturen, maar uiteindelijk komt de retour nooit aan. Dus we zien eigenlijk dat het criminele gedrag aan de kant van de consument... die eigenlijk zegt van hey, ik heb het nooit ontvangen, et cetera... dat dat echt een groeiend probleem is voor ondernemers in onze achterban. Vanaf volgend jaar kunnen webshops online aangifte gaan doen... zodat de eigenaren niet meer naar het politiebureau hoeven. De politie in Amersfoort is op zoek naar getuigen van een heftig auto-ongeluk. Vandaag belandde een auto in het water nadat hij tegen een boom was geknald. De drie inzittenden kwamen om het leven. De slachtoffers waren mannen van 21, 25 en 27. Het is nog niet bekend waardoor de auto van de weg is geraakt. Daarom vraagt de politie mensen die rond half twee vannacht op de weg reden zich te melden. Het Rode Kruis opent een giro voor slachtoffers van extreem weer. De hulporganisatie zegt dat 2024 een recordjaar is als het gaat om natuurrampen. Ze schoten niet eerder zo vaak de hulp als dit jaar. Volgens het Rode Kruis zorgt klimaatverandering voor rampen die meer schade aanrichten. En twee astronauten aan boord van het ruimtestation ISS kunnen eindelijk hun koffers gaan inpakken. Ze zouden maar iets meer dan een week aan boord blijven. Maar door technische problemen duurt het al veel langer. Er waren problemen met de Boeing-capsule die ze terug zou brengen. Gisteren kwam een ander ruimteschip aan bij het ISS. SpaceX Freedom Hatch is open. Copy, hatch open. Yeah. Yeah. Freedom arriving. De twee moeten wel nog even wachten op hun vrijheid. De capsule vliegt pas in februari terug. En het weer nog. Op veel plaatsen is het grijs maar droog. Af en toe zijn er opklaringen, maar vanuit Zeeland trekt het wel verder dicht. En is er ook regen onderweg. Het wordt max 14 of 15 graden. ZFM. Verkeersabdate. Verkeersabdate. Dit is er van de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.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 Nou, we gaan de uh, nee, uur in. Het is 5 elf. Ja, Goedemorgen. En dit, en dit was Sting met uh, Rush. Ja, dat was Sting. Ik Rusland, denk dat nou een klein, nummer, klein beetje.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 Waar iedereen zijn stem kan laten horen ben je wel voor verplaatsen of niet. En wij hebben ook gezegd: doe dan een andere locatie naast het skatepleintje ja, aan de ja. achterkant. Of doe het op het pleintje, ook uh, ja. het speeltuintje ja. waar die al is. Ja. Uh -huh. Maak dat gewoon aan, ja. want dat ligt aan de parkeerplaats. Bij maar wat zeggen, wat, wat zeggen ze erop dan? Van dat kan niet? Of, uh... wij, wij nee, uh, het is al, uh, ik heb gebeld. Ja. En die meneer zei: Nou, uh, we hebben nu een optie opgegeven met die QR-code weer.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 En weet je, bij ons is de hele Sofiaweg niet gehoord van wat vind je ervan. En dan zijn de mensen die wonen zeg maar, helemaal achterin de Max Eugestraat. En die gaan dan uh, voor ons beslissen dat, dat het, het speeltuintje aan het visen, maar, wat weg moet. Maar nee, gaat ja, ja, ja. het nu om het feit dat er een speeltuin komt... of op de manier waarop het bij, gaat? Beide, is? beide. Ja, ja. ja. Kijk, als wij aan de kant van waar, waar de meeste kinderen wonen... Dus zeg maar bij, bij, laten we bij de koophuizen...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 Om te kiezen voor één of twee speeltoestellen is ook nooit gerealiseerd. Nee, nee. Maar wat nee. is nu, uh, zeg maar, het, het, het, jullie idee hoe het nu verder <coughs> gaat? Um, wij gaan binnenkort nog een gesprek hebben met een, uh, een wethouder, mm -hmm. uh, Hendrik. Die ja, gaat daarover? Ja, Het ja. gaat over openbare dan, uh, ruimte. Gaan we kijken. Oplossingen zoeken ja, wat, gewoon we uh, uh, ja. vinden van ja. In welke forum of hoe dan ook, maar dat, dat we in ieder geval. Dus het is voor, nog niet afgesloten. Voor. Of, voor of op dezelfde plekken houden. Dat zou natuurlijk ja, ook nog kunnen. Het ja, liefst, niet. ja, het liefst ja. wel breidt het daar dan een beetje uit. Ja. Ja. Ja. Ik wens jullie heel veel succes. Ja. Nou, dank jullie wel. Dankjewel. Met het het jullie hebben in ieder geval geen kinderen meer, neem ik aan, in de leeftijd die nee. nog laat spelen. Ja, ik ben nee. wel onderwijsassistent, dus ik haal wel veel <laughs> ja. uh, ja, kinderen. nou zo. Ja, ja, kinderen moeten wel buiten kunnen spelen. Daar, daar zijn we het wel ja. over eens. Ja, dat absoluut. is, is maar, wel duidelijk. Ja. Het moet ook wel even nagedacht worden op elk plekje. We gaan het zien en beleven. Misschien tot de volgende keer. Ja, ik kom met jullie succes bij de wet. Ja? Nou hartelijk dank precies. En we gaan uh, weer even op de fiets draaien.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 ja, dat is een afspraak met de gemeente kennelijk. Maar dat, is, dat vindt iedereen, niet iedereen ook leuk natuurlijk. Nee, dat is een heel erg afspraak. Je moet je afspraak. wel aan de regels houden op het strand. Hè? Precies. Nou, nou, Patrick Berg van uh, de politieke partij OPZ. Die heeft er daar uh, uh, nogal uh, in geroerd. Afgelopen uh, gemeenteraadsvergadering heeft hij ook uh, dinsdag. dinsdag heeft hij ook ja. een, een motie ingediend. Ja. Dat, uh, ja, dat Ries toch eigenlijk uh, uh, ja, aan, aan hun verplichtingen moet voldoen.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 Jee, wat hoor ik allemaal? Ja, vroeg versies. Jeetje, ben je... Oeh, mooi. Jefferson. Ja? Yeah. Uh, ik kom hier nu binnen en ik zit meteen in een... Uh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 nog in andere plekken in de wereld ook verkocht. Dus heel ja. vet. Ja, ja, ja, ik ben hier samen met Sera. Ja. Sarah. Ja. Iemand waarmee ik vandaag muziek ga maken.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 Female spider knows her plan And she always seems to get out Such as bullets like the fright I sell her pants I've got it's trust Can't even blame her cause she must Oh, oh, oh. And yeah, now she got Walk, walk, walk, walk, walk, walk, walk Never run alone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 She just let me alone uh, She just let me alone Ja, dat was dus Jefferson Dan. Jefferson met ja. een interview van uh, Carina daarvoor. Ja, en uh, het en... nummer was ook van uh, Jefferson Dan. Ja, ik, ik vond het geen slecht nummer. Dan. Nee, het was een. Uh, het was even, ik moest er even inkomen, laat ik het zo zeggen. Het was geen aardige je, muziek. Het heeft misschien met je leeftijd muziek. te maken. Ja, zeker, nee, nee, <laughs> daar willen we het niet over hebben. Maar goed, <laughs> hey, we gaan echt. naar ons laatste onderwerp toe. Het is 11 uh, minuten voor 12. Ja. En uh, naast ons zit uh, Erik Gozens.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 ja, als je daar een aanmerking komt, zou ik zeggen: Ja, doe dat. Doe want, dat. Ja. Je hebt er voordeel dus er, van. dan praat je over fietsen, maar wat, wat, wat heeft het nog meer voor, uh, voor voordelen? Nou, um, um, binnen Zandvoort, zeg maar, um, kun je bij een aantal winkels kun je met, uh, met die pas uh, producten goedkoper aanschaffen. Mm -hmm. En um, sportclubs, zeg Sportclubs, de, inderdaad, heel goed. Ja. Ja. Dus ja, je hebt er meerdere voordelen mee. Dat en op de website van de gemeente staat dat trouwens ook omschreven.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 Uh, Oké. Okay. Ja, dat, dat, dat stukje dat, uh, dat stond in, ja. in het nieuws van de verbeelding. Maar oh, okay. zeg jij dat wat? Die, nee, dat uh... zegt mij niks. Ik ben zelf nu een half jaar werkzaam voor de verbeelding en ik ben me eigenlijk helemaal aan het verdiepen in, uh, ja, in de werkwijze ja, en wat we ja. kunnen doen. We ja. bestaan natuurlijk al sinds twee, uh, 2015. Uh -huh. En uh, ja, voor mij is gewoon de belangrijkste taak om juist, uh, ja, nog bekender te maken uh -huh. binnen de Sandvoortse gemeenschap. Ja.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 waar niet al te veel, uh, hoe zeg je dat, uh, van natuurlijke afkomst zijn. En uh, nou, daar houden wij ook rekening mee. Bijvoorbeeld met onze 3D-afdeling gebruiken we ook materialen die uh, zo, ja, zo min mogelijk CO2 uh, hebben, uh, CO2 spoor hebben. Dus ja.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 ben ik vrijwilligerswerk okay. gaan doen en zo ben ik hier beland. Nou, dat is in ieder geval mooi, mooi werk, lijkt mij te maken. Ja, zeker. zeker. Ja, absoluut. absoluut. Uh, nou, Erik, hartstikke bedankt voor ja. je ja. komst. Ja, heel we graag we gaan afsluiten. Nou. Want uh, nee, we krijgen van Maya Kop, onze technicus. <laughs> ja. uh, krijgen we een tijd dat we gaan stoppen. Precies. Uh, nou, ik zou zeggen, iedereen een heel fijn weekend. Uh, morgen is er ook burendag. Morgen dus, burendag. En, dus uh, en de... wees ook vriendelijk voor je buren, zeker morgen. <laughs> hartstikke bedankt voor het luisteren. En hou je Erik. paraplu bij de hand.